Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil niet dat het Openbaar Ministerie vaker zelf straffen gaat opleggen. Bij bijvoorbeeld heling of diefstal kan het OM zelf schikken in strafzaken zonder tussenkomst van de rechter. Het gaat dan om zaken waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. Sinds februari gebruikt het OM deze bevoegdheid vaker en het wil deze nog verder uitbreiden... De Kamer wil eerst wachten op onderzoeken... naar het uitbreiden van schikkingen zonder rechter. Het Amerikaanse persbureau Associated Press... moet weer toegang krijgen tot de persconferenties van president Trump. Dat heeft een rechter bepaald. Het persbureau was sinds februari niet welkom in de Oval Office... omdat het besloot vast te houden aan de benaming Golf van Mexico... terwijl Trump die heeft gewijzigd in Golf van Amerika... Epi vindt de weigering in strijd met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid en stapte naar de rechter. Die bepaalde dat de beperkingen ingetrokken moeten worden. Het Witte Huis kan nog wel tot zondag bezwaar maken. Delen van Zuid-Holland hebben te maken met stankoverlast door grote branden. In Zoetermeer staat een werkplaats voor motoren in lichte laaien. In Driebrugge, een dorp tussen Gouda en Woerden, is een woonboerderij afgebrand. De rook waait richting het zuiden en leidt ook op grotere afstand nog tot overlast. Mensen wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Makreel verdwijnt binnenkort mogelijk uit de supermarktschappen. Door overbevissing is het niet meer verantwoord om makreel in de Atlantische Oceaan te vangen. Dat concludeert de organisatie achter de viswijzer. Die consumenten moet helpen voor duurzamere vis te kiezen. De viswijzer adviseert nu geen makreel meer te kopen. De Nederlandse vissector is boos over het advies. Vooral andere landen zouden verantwoordelijk zijn voor de overbevissing. Het weer bewolkt met lokaal wat nevel of mist. Overdag geleidelijk meer zon en het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Let nu de nacht. Lips said promise I've had a little time, and I still love you. I've had a little time.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 then later Leave your thing. 6.9 ZFN